Is het is weer dinsdag 12 uur en we gaan weer twee uurtjes lunch roemen. En nou heb ik begrepen van mijn voorgangers dat we geen internet hebben. Dus weinig nieuws vandaag. Of wat we hebben, we moeten even de telefoon zien te plukken dus. Ja, dat is weer uh, ja, uh, roeien met de riemen die we hebben dus. Ja, hoe die riemen is dat hier? We gaan proberen ons best te doen. Nou ja verder gaan we nog Jan en deze dan Luus aan de andere kant als mij zei kreeg op deze dinsdag gaan we de komende twee uurtjes weer gezellig in ieder geval muzikaal doorbrengen en uh, we gaan kijken hoeveel nieuws we voor u uh, kunnen verzamelen. Maar je, we gaan een keer lekker Duits beginnen. Ook wel leuk. De Duitsers zijn wel een beetje weg. Maar de Duits muziek blijft wel zo gezellig. Dios Amor, Dit heet hier van een aantal jaren geleden. En zoals Leeds gezegd, we hebben een beetje storing hier met, uh, met het internet. Dus het is voor ons een beetje goochel of wat nieuws bij elkaar te sprokkelen. We moeten het maar doen vanaf de telefoon, denk ik een beetje, Luus, als het ja, gaat lukken. Dat gaat, uh, ja, het zal uh, wat moeilijk gaan. We gaan het proberen. leuk, we gaan het zien. In ieder geval heb ik hier... De, de brandweer is maandagavond uitgerukt... voor een brand in een bedrijfspand aan de Newtonstraat in Zandvoort Noord. En in het pand bleek de inhoud van een grote afvalcontainer in brand te staan. Even van 8 uur ontdekte de eigenaar van de loods de brand... omdat het alarm afging... Hij is daar een polshoogte gaan nemen en zachte vlammen vanaf de buitenzijde. De brandweer is met spoed te gekomen en de container is geblust en naar buiten gereden. Gelukkig, door snelhandel is erger voorkomen. Door de brand is het hele pand vol rook komen te staan... en de brandweer heeft het pand geventileerd met een overdrukventilator. En tot nu toe is de oorzaak van de brand onbekend. Ja, hier zal het maar weer gebeuren. Ja, dat was even lekker stampen weer. Hè. Kun je wat vinden op je telefoon, dus om uh... je bent nog mee aan het zoeken? Ik heb er wat gevonden hoor. Je hebt er wat gevonden. Kijk eens aan. Nou, dan gaan we. Goh, het, de de coronaperikelen blijven aan de ja, gang. Ja, ja. En nu heeft, heeft de GGD maandag aan het bekend bekendgemaakt... dat er dus meerdere medewerkers zijn uh, uh, ontslagen... vanwege valse vaccinatiewegen Ja, dat is helemaal weer wat. Maar je. wat nou te doen daarmee? Want je hebt een QR-code, je bent gevaccineerd, staat erop. Maar dat is vals, want je bent niet gevaccineerd... Daar kunnen ze dus helemaal niets mee. Nee, maar het is in het verleden natuurlijk ook gebeurd: dat er uh, valvalsverklaringen getoond werden. Of dat het de boel bedonderd werd als de mensen naar festivals gingen. Dus het is niet zo. Uh, het is alleen wat heel opvallend is in dit verhaal: is dat er GGD-mensen zijn. En dat vind ik heel erg. Ja, maar ja, dat, net wat je zegt: het is GGD. Ja. Mensen. Ja, mensen. Het blijven mensen natuurlijk. Het blijven mensen. Nou, maar ik vind het gewoon een beetje een, beetje een gewoon lucratieve handel wat ze doen. Want. Uh, ja, het, voor... is, het mag niet. Maar dat, dat is duidelijk. Het mag niet gebeuren natuurlijk. Nee, maar het intrekken uh, van die. Uh, Corona-check-app. Uh, die uh, ja, die, die QR-code die zijn aangemaakt en op die app staan. kunnen niet meer weggehaald worden. Dat blijft gewoon staan. Ja, dus mensen uh, de het, bol te bedonden in de het Het de is technisch niet mogelijk omdat. Uh, de, Terug te draaien. En nee. is, is maar de vraag: wie hebben ze het gedaan, natuurlijk? Nou, dus, er, nou die, ja, daar gaan meer aan houden, me volgen. De, de, de, de, ze hebben nog meer mensen van de GGD. -Hopdor. Ik heb er geen het goed they... woord voor over. Lues. Nee, nee. ik ben nu uit de staat, maar ik vind het gewoon misdadigers. Uh, dit, dit hoort niet. Dit wordt niet. Maar goed, we hebben het weer. Uh, ook oh, dat moeten we weer meemaken in deze coronatijden. Maar we hebben ook een pluspunt. Hè? De Grand Prix heeft niet een, een grote. Uh, dat hou ik uh, in het volgende item even gaan, uh, gaan opnoemen. Oké. Okay. Oké, okay? Naar nou, ja, dit nummer ja, doen we ja, dat. Ja, Oké. Okay. Is prima. Leuk, Luus. Maar als ik dit nummer hoor, dan denk ik altijd uh, jaren terug in Amsterdam. Die zee uh, met uh, de zeemannen die daar uh, lekker laveloos in de rond liepen. <laughs> en uh, moet ik altijd denken als ik dit nummer hoor. Geweldig. Hè? Uh, jij had het uh, over de Grand Prix. Ja, ja daar heb, hebben ze niet echt een duidelijke grote piek van, van corona-uitbraak. Uh, 88 of 90 is. geloof ik was ik lastig. Ja, Ach, 90 uh, van al die, die hele mensenmassa. Ja. Ja, is het echt uh, steekhandig? Ik weet het niet. Misschien. Uh, ik, ik weet niet hoe ze, hoe ze dat meten dan op een gegeven moment. Laat iedereen zich wel testen uh, daarna. En, en, ik weet het niet. Maar goed, uh, het is in ieder geval geen, uh, geen dramatisch getal. Nee. In ieder geval. Nee. Dus het, het, het blijkt maar weer, als het goed onder controle is, goed uh, getest en goed uh, gevaccineerd worden, ja. dan. Uh, ook het een beetje in de binnenperk houden. Dan, ja. dan kan het weer... Maar ook hoor, de landelijke cijfers zijn toch wel aan het dalen... momenteel weer. En, uh, ja. We gaan een stapje voor stapje... weer terug ja. naar de pro tijd. Ze hopen dat de corona... een milde griepvariant gaat worden. Ja. En dan, uh, we moeten het zien. We gaan uh, een gedicht doen. vind ik ook wel eens leuk. Ja, toch? Oog, nu al de ogen dicht doen. Een gedicht. Die, we Die ween komen al. We hadden niet afgesproken dat die kindje nu al komen zal. Dus breng ik jou naar ziekenhuis. Dan kan je daar gaan persen. Ik zal samen met jou puffen en die natte doek verversen. Die sluister, die gaat open. Ik hoor heel hard geschreeuw. Mijn tranen die gaan lopen. Mooiste kindje van de eeuw. Maar zo, dit is nu mooi geweest. Ik moet nu heel snel gaan. Ik vraag naar als die donder die kinderen bij slag gaan. <lacht> Wat een kort... Uh... Een leuk item eventjes. Maar we gaan net verder uh, met... Ik uh, dat de naald blijft tegen. Nee hoor, nee hoor. Okay. We gaan verder met uh, René Broker. I got nieuws news today. For regret, but I won't fall apart. Sometimes love is hard. Guess that's the prize you have to pay. Net Never Fall In Love Again. En, uh, een grote hit van hem geweest. En, uh, we gaan even het nieuws door. Uh, heb je hem gevonden op de telefoon? Uh, ja, de, de regenboogvlag. De regenboogvlag is weer een dat keer in brand gestoken. De vierde, voor de vierde. al. Ja, ja eigenlijk, het is schandalig. Dat lezen we hier dan van onze mediapartner NH Nieuws. En uh, Kun je dat even voorlezen, Lus? Ja, want voor de vierde keer dit jaar... is er een regenboogvlag uh, verwoest in de regio uh, Haarlem... En dit keer gaat het om een vlag die aan de gevel van het huis van mevrouw Lisbeth Roos hangt... in de Voorzorgstraat in de Leidse buurt. En zij vindt het dus ook heel erg. Het uh, incident gebeurde afgelopen weekend. Zij, de mevrouw lag uh, net als de rest van haar gezin te slapen. Alleen de hond sloeg aan toen het gebeurde... en pas de volgende ochtend zag ze de gehavende vlag hangen. Ze was teleurgesteld en later ook boos, zo vertelt zij... En dan denk je ook, ja, voed je kinderen op. Daar ga ik dan toch een beetje vanuit dat het jongeren zijn geweest. Wie er achter de actie zit, is echter nog niet duidelijk. En eh, in de buurt werd afgelopen mei ook al een regenboogvlag in brand gestoken. Die vlag hing aan de geven van het badhuis. Een ontmoetingscentrum in de Leidse buurt. Ook werden er al twee keer eerder regenboogvlaggen van de gevers getrokken en meegenomen. Bij het badhuis ontstond daarop het initiatief voor elk verwoeste regenbroogvlag er tien op te hangen in de buurt. En zo werd het al snel een vrolijke boel in de buurt, in de wijk. Maar ja, goed, het zal je maar gebeuren. Ja, het, dat, het zijn uh, toch eigenlijk een steltje mafklappers. Die zijn <lacht> totaal allemaal koekoek om dat te gaan doen, laten we eerlijk zijn. Ja, wat ja, slaat het dan ja, op? Nou, dit, He? In deze uh, tijden we proberen we toch een beetje eenheid te krijgen. Is het een soort van aandacht vragen? Ja, normaal is het niet in ieder geval. Nee, nee, okay. nee maar er zijn wel meer dingen niet. Maar. Ja, zeker, oké. Okay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 Dinsdag? Niks bijzonders. Ja, wij zijn samen. Ja ook. Maar. Prinsesdag. Nee. Was je dus we hadden in de Haag moeten staan nu. Nou, dan mag je niet komen, hè? Nee, mag je nee, niet komen. Nee, je mag niet. Nee, dat, is lekker. Mag je niet komen. dat is lekker. Ja, dat is lekker dan. <laughs> ja, dan wil je er een keer rijden, mag je niet. Wat een dikke. Nee. Nou, nou, nou we ja, gaan kijken kan, wat het. Ja, uh, nou, je is. kan gaan kijken, maar dan uh. zie je alleen maar zwarte schermen. Ja. ja. En een demissionair de, Ja. Omgrijp, Allemaal afgetreden, maar ze mogen wel komen. Ja, ja maar... Mitsen. Ik denk dat er meer afgetreden mensen zitten dan, dan, dan het huidige kabinet, denk ik. Als je een beetje ja, gaat opstellen ja, van ja, afgelopen jaren. Maar ze ja. moeten wel een hoedje op, anders dan gaat het ook weer. Ja, nee, want dan met de hoed is alles uh, goed. Weer goed. Nee? Oké, okay, ja. daar ben ik helemaal niet eens. Ja. Niet zo. Ze zijn, ze zijn uh, onderweg, dus... Nou, gezellig. Allemaal op anderhalve meter afstand staan ze op het pleintje. Leuk hoor. Ja. Maar moet je hoor, Luus, Ik zie uh, afgelopen vrijdagavond is dat de dokter Gerkenstaat weer uh, tegen twee geparkeerde auto's uh, geborst door een automobilist. Ja, en en, uh, hij kon er niks aan doen. Nee, zeker niet. De man is hij aangehouden en kon... meegenomen. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van alcohol. Kon er niks aan doen? Een drankprobleem, natuurlijk. Nee. Ja, ja, dat is een ja, die moet probleem, worden. Ja. Uh, rond half twaalf verloor de man de macht over de stuur. toen hij richting Halem reed. En de auto van de bestuurder liep daar weer grote schade op. Lekker, want die zou ook niet vergoed worden door de verzekering. neem ik in dat geval nee, als hij gedronken heeft. niet. Nee, nee, dure grap. Hè? Een duur borreltje. Ja. De auto van de man liep als natuurlijk een schade op aan de voorzijde. en de geparkeerde auto's liepen slechts een gebroken spiegel en deuk op. En omdat de auto ook stond naar de geur van verbrand plastic. is de weer ter plaatse gekomen ter controle. De situatie bleek geen gevaar op te leveren. Een berg is ter plaatse gekomen en het voertuig is weggesleept. Was nou, ja. plastic auto. Ja, misschien wel, ja. Zoiets ja, van een intertoys, plastic. van Plastic? Ja, zoiets, ja. Het ook naar plastic. Ja, ik weet het niet. Plastic, Het kan iets. natuurlijk ook een plastic fles geweest zijn die erin gelegen had, natuurlijk. Dat kan. Met uh, drank. Hè. Later, dames. We gaan even naar de kaperen varen. Al die willen de kaperen varen. een mannen met vaden zijn. Jan Pier en Corleen. Die hebben, baden, die hebben ja, vier en cornel. die hebben baden, zijn baden mee. Al die ranzige twee baklusten moeten mannen met paarden zijn, Jan vier chores en cornel. die hebben baden, die hebben baden. De gepijpen smoren, moeten mannen met baarden zijn. Jan Piet Joris en Corneel. was dit een, uh, van een hele jaren geleden gaan naar de kapervaren. En het moeten allemaal mannen met baarden zijn. Dus wat dat betreft, ik zal mee ja, kunnen. Jij valt ik zal mee helemaal mee binnen ja. die regel. Uh, jij ik hebt wat kerkelijk nieuws, begrijp ik? Ik, ik heb wat kerkelijk nieuws. Bezoekers nou, van diensten van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Zullen vanaf zaterdag, wanneer de nieuwe coronaregels gaan gelden. geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien. Oh. Want volgens de protestanten, omdat dit niet past bij kerkelijke bijeenkomsten... en volgens de katholieke kerken, omdat dit niet past bij het karakter van de kerk. Al dus beide kerkgemeenschappen dinsdag in een verklaring. Dat is wel interessant natuurlijk. Maar ja. zal het inhouden dat je dan ook gewoon een, een, een grote partij mag houden in zo zo'n kerk? Zonder de, als je er binnen gaat zonder een, een house party bedoel een je? Een houseparty of zo? Nou, dat zou ik niet. Ja, ik weet het niet. Dat zou ik niet doen. We kunnen ze informeren natuurlijk. Dat zou ik niet doen. Nee, maar dat... het lijkt me ook niet zo gezellig een prijsje voor een housepartje. Als, als dit goedgekeurd is. Ja. Nou, ja. Dan is het wel weer een heel vreemd gedoe. Want je hebt natuurlijk kerken waar vijf mensen komen, maar je hebt ook kerken. Maar ik weet niet hoeveel mensen bijeenkomen. komen. En dan krijgen we weer nog meer mensen de straat op... die weer gaan ageren tegen zij wel en wij niet. Ja. ja dat ga je krijgen natuurlijk. Ja. Uh, we, kunnen, we kennen natuurlijk een hele hoop goede zangeressen. Barbara Streisand, Celine Dion en je Lara Fabian. Keri. Lara Fabian. Nee. nee en ga ik daar nummer van Jij draaien? Jij gaat me... Ja, dat is een, een Belgisch-Italiaanse zangeres met een geweldige stem. En dat uh, heel mooi nummer, dit lekker, rustig, mooi nummer intoxicated. Dat dan weer wel. I feel you all around me though you're no more in this space you're nowhere to be found there's not a zijn het helemaal over eens wat een goede zanger is en wat een heerlijk nummer is dit toch? En Luz? Ja, spatjesuiver is het ook. Geweldig. Jij had wat te melden? Ja, ze gaan uh, eindelijk bouwen op uh, bij de Watertoren. Nou, het bouw was bekend, alleen de verkoop is oh, gaat de verkoop, beginnen. De verkoop gaat uh, beginnen. Ja, ja. Gaan het gaat beginnen uh, 1 oktober. Ja, heel ja. belangrijk. En uh, maar het zijn 50 appartementen en wat moet ik erbij voorstellen? Nou ja, het zit van alles middenkoop, middenhuur, sociale huur zit tussen. En wat ik begrijp, is een beetje zoals ik het toen me, tot me gekregen heb: gewoon 268.000. voordeligste vrijopnaam. vrij op naam, maar dan wel exclusief parkeerplaats. En zo lopen de prijzen een beetje op. Ja. Maar um, ja, we gaan zien. Ik denk wel dat het een, een stormloop gaat, gaat worden. Dit zijn natuurlijk. er nou uh, 268.000, wat ik begrijp, is... Het, ex uh, parkeer? Dus ex-parkeerplaats. Dat is ex-parkeer. Ja, dat ja. had ik ook. Gemeen. Maar wel vrij op naam. Dus geen kostenkoper. En uh, dat stel, ja, ik denk niet dat het een groot appartement zou worden. Maar vanaf 1 oktober is dat allemaal uh, op te vragen. En dan kan je inschrijven. Dus ja. we gaan het allemaal zien. En, en je mag het niet verkopen. Nee, nee. Gelukkig jaar. hebben ze eindelijk een keer. Een, uh, zijn ze verstandig geweest door een, uh, een, een, uh, ja, zeg maar een beding erop te gooien. Dat het is een andere speculatiebeding. Want het is in andere appartementen. die ook, wat ik begreep heb hier. wat in Noordstaat alweer uh, voorgekomen. Ja. Dat en was was weer doorverkocht. En uh, ja. verhuren mag niet. Uh, er zit ook een bepaalde... Als je verkoopt binnen zoveel jaar... moet er uh, een bedrag afgedragen worden. En dat doen ze in ieder geval goed. Want we hebben natuurlijk al genoeg beleggers... en speculeren die uh, misbruik... Uh, ja. zij zeggen gebruik... maar wij zeggen misbruik maken van de woningkrap op de markt. En ik denk dat ze het wel goed hebben gedaan... door hier wat, uh, wat regeltjes uh, vast te stellen van tevoren. En uh, ik hoop dat het... Uh, dan goed gaat komen... ook voor de mensen die, uh, die gewoon wachten op een doorstroming... of ja. gewoon huisvesting nodig hebben. En het is ook zo, de, de koopappartementen... Uh, de koopwoningen, die uh, zijn... daar hebben de zandworters voorrang bij. ja En de sociale huur... en ja, ik, uh, Dan mogen ze ook van buiten af. Uh. Ik, ik ga zo even terugzoeken. En uh, na het volgende nummer gaan we even uh, kijken... of we het een beetje uh, wat globaal kunnen vertellen... wat de bedoeling is in ieder geval. We gaan eerst eventjes uh, uh, een spreekwoorden. Ken, je, ken jij veel spreekwoorden? Ik ken nu, ja. Ja, nou, dus ik heb hier ja, een nummer we, gevonden. Die jongens oh, hebben het alleen maar over spreekwoorden. Dat is ongelooflijk. En er zijn nog wel wat, hoor. Moet je maar eens goed luisteren.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 De kippen op Gelijk deze appel met een peer. Gooi de kreupel in het onderhok. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ben zo blij als een kind. Goed aan de zaken, die nemen geen keer. Hoge Hem aan met de mond vol taanden staan. Oude koeien haal ik uit de sloot, geef mij over zonder slag of stoot. Goeie wijn hoeft geen krans en ik breek voor jou een lans. Op oud ijs vrijt het licht, wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Get through the Stof. vergelijk deze appel met een peer. gooit de knuppel in het onderhoud. Ik word lid van de zware jongens was dit. En ik heb inmiddels wat informatie bij elkaar gezocht. Luus waar we het net over hadden, over de, het nieuwbouwproject bij de Watertoren. Uh, yeah. um, met de, de spelregels een beetje. Uh, met de gemeente Zandvoort hebben we een aantal spelregels afgesproken die gelden voor de verkoop van de appartementen. Dit omdat we graag willen dat de inwoners van Zandvoort een kans krijgen in de huidige moeilijke woningmarkt. En we willen voorkomen dat de appartementen een prooi worden voor beleggers en voor verhuurders van bijvoorbeeld Airbnb. Op uh, punt 1. Voor appartementen in de goedkope en middeldure prijskategorie... geldt dat als er meer belangstelling is dan appartementen beschikbaar zijn... inwoners van Zandvoort voorrang krijgen. Toewijzing gebeurt door middel van een loting bij de notaris. Het tweede punt is voor appartementen in de vrije sector... geldt dat als er meer belangstelling is dan appartementen zijn... inwoners van Zandvoort geen voorrang krijgen. En ook in dit geval worden de appartementen toegewezen... door middel van de loting bij de notaris... Voor alle appartementen, dat is wel belangrijk, geldt een zelfbewoningsplicht van vijf jaar. Dit is voorkoming van aanschaf door beleggers, aanschaf voor verhuur en aanschaf voor bijvoorbeeld Airbnb. En voor de appartementen in de goedkope en middeldure prijskategorie... wordt een anti-speculatiebeding opgenomen in de overeenkomst. En uh, waar jij het zo'n beetje over had, de verkoopprijzen zijn nog niet definitief. Wel kunnen we iets zeggen over de maximale prijzen voor de goedkoopste en de middelkoop, middeldure koop. Uh, voor de goedkoop appartementen hanteren we een maximale prijs exclusief parkeerplaats van 267.857 vrij op naam. En voor de middeldure koop exclusief parkeerplaats een maximale prijs van 388.929 euro vrij op naam. Dus ja, laten we in ieder geval hopen dat het een uh, goede bijdrage zijn... aan het uh, woningprobleem. Wat we hebben hier voor uh, mensen die willen doorstromen en voor starters. Want dat vind ik wel altijd heel belangrijk is ja dat, Ja, ik vind het alleen jammer dat sociale huurwoningen dan. Nou, die staan hier nog niet bij, maar die moeten volgens mij er ook nog bij komen dan. En daar uh, wordt ook al aan gewerkt. Maar we hebben ook nog een uh, de duinwachter. Uh, het uh, project hebben we ook nog te goed bij de heer Strijden natuurlijk. Ja, maar dat gaat nog wel even duren, denk ik. Ja, maar goed, ja, laten we hopen dat het uh, niet te veel tijd in beslag gaat nemen. Want er is, jongens, er is zoveel behoefte aan woningen op stand voor. Ja, en wat gaat er met het Corodex-terrein gebeuren? Ja, dat zal volgens wat ik begreep had gebouwd worden door, door, door de Kei, dacht ik toch? Met, uh... De Kei? Ja, die is hier niet meer. Nou, hoe heet je de pre ze tegenwoordig. Ja. Ja, volgens mij gaat hij dat bebouwen, maar ook uh, daar heb ik uh, geen exact informatie over. Maar zodra we dat weten, gaan we natuurlijk ook onze luisteraars meedelen. Ja, toch? Ja, zeker. Oké. Okay. Ik hate the winter. Ik kan the cold. Ik But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, over-ripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus.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 I throw my cellular device in the water Can you reach me? No, you can't <laughs> My cheeks in hot color, over peaches. No shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures He's taking pictures Lean the boys and girls onto the beaches Come on, come on, tell you my secrets I'm kinda like Video Jesus, turn it on in a new kind of bright. It's solar. Solar, solar, solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in. That's Zaterdag weer. Het is weer burendag, hè? Dat weet je? Is dat zo? Maar bij ja. mij is het elke dag die de dag. Ja, jij hebt altijd leuke dingen met je buren? Met mijn buren, ja, dat is burendag. Dus. Oh, ik dacht dieren. Nee, burendag. Oh, dat mag ik. Ben de maar... burendag. Ik Geen ben de tandarts dag. geweest vanmorgen en ik ja. heb een verdoving gehad. Ja, ik denk, ik denk dat een extra portie of zo. Ik heb het in mijn oren gehad. Ja, ja, dat, dat denk ik ook. Nou, maakt niks uit. Ik wil het ook met gebarentalen naar je overbrengen hier vandaan hoor. Maar goed, ik heb in Zandvoort Noordwoord dit jaar weer de Burendag gevierd. Altijd gezellig. Zaterdag 25 september op het Flemingplein wordt om 11 uur gestart met twee activiteiten. Uh, vrijwilligers die bakken wafels voor burendiensten. En in Zandvoort helpen de inwoners elkaar veel. Om dit nog meer te stimuleren en de helpers te bedanken, worden er wafels voor. ...voor een burendienst gebakken. En voor wie een burendienst doet of gaat doen... ...zijn de kaartjes die kunnen worden ingevuld... ...en voor ieder kaartje kan een verse wafel gehaald worden op het plein. Zo ontstaat er een mooie slinger van Zandvoortse burendiensten. En we hebben natuurlijk ook de Clean-up Challenge. De tevens wordt er om 11 uur gestart met een vervolg... ...op de Burendag van vorig jaar... Um, Buurwoners gaan samen wandelen en zwerven afval opruimen met een grijpstok. En leveren de grijpstokken en de handschoenen... en heeft speciaal voor deze wandelaars een pas en pluspunt geschonken voor de afvalcontainer. Op deze manier kunnen we de zakken direct in een container achtergelaten worden. Het wandel is niet alleen gezellig, maar levert ook een schone buurt op. Er is koffie, thee en er worden wapens gebakken. Kom gezellig langs, want kinderen zijn welkom om mee te doen. En er zijn die dag nog kaartjes voor burendiensten die te plekken kunnen worden ingevuld. Wat ik eigenlijk mis in het hele verhaal: de hondenbezitters. Dat, uh, misschien dat die ook een extra stapje vandaag kunnen doen. Of, of zaterdag kunnen doen om een keer die overlast aan stront in het dorp op te ruimen. Ik rij altijd. Hetzelfde strand op. Ja, oké, okay, maar dat ben je toch een van, de, van degenen die het wel doet, maar hoeveel mensen doen het niet lustig? Hè? Dat is erg genoeg. Ja, uh, het zijn. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het, is, het blijft dan. Het, uh, uh, ik kom het ook wel eens tegen en denk van ja, zulke grote zakjes zijn er niet. Nee. Nou ja, goed. <lacht> We gaan uh, verder. <lacht> Oh To see it through, but it was a little bit too much for me. Uh, we hadden het net over nieuwe huizen en uh, we gaan uh, af op het eind van het eerste uur van deze kleurenstroom. We gaan het weer over huizen. Het gaat alleen nu mijn oude huis. Dat is uh, een lekker nummer van Willeke Alberti.